Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Na een kort ziekbed is in haar woonplaats Leusden... radiopresentatrice Meta de Vries overleden. Meta de Vries werkte jarenlang voor de AVRO. Bekende radioprogramma's van haar waren Blues, Ballads and Beats... en Juist op Zondag, waarin ze tips voor evenementen afwisselde met muziek. Ook werkte ze voor regionale omroepen als Radio West en RTV Utrecht... en de laatste vijf jaar voor Max, waar ze op Radio 2 en Radio 6 programma's presenteerden. Oud-collega Tineke de Nooy vertelt waarom de Vries goed was in haar vak. Die uh, geweldige stem en uh, haar uh, uh, muziekkennis. Ik heb haar erg bewonderd altijd dat ze de easy listening muziek uh, heel goed wist. Jazz, uh, ja, ze, ja. Nou, kortom, het was een vakwijf. Meta de Vries sprak voor het Nederlands Bureau voor Toerisme... ook toeristische tips in, die op een aantal radiozenders te horen waren. Ze zong ook, vooral jazz. Onlangs bracht ze nog een cd uit. Meta de Vries was 70 jaar. Premier Rutte en bondskanselier Merkel zijn het eens... over de aanpak van de eurocrisis. Dat zijn ze op een persconferentie in Berlijn, waar Rutte op bezoek was. Rutte en Merkel hebben afspraken gemaakt over een opstelling... bij de komende Europese top van 17 oktober... Premier Rutte is verheugd dat Duitsland en Nederland eensgezind zijn over oplossingen van de problemen in Europa. Ik voel meecht als we kansen missen dat ze traditionele, gemeinsame, vuurvereenbaringen pledieren, die in toekomst, maar ook hoorzicht, problemen verhinderen zullen, die we ze jetst ongelukkige wijze niet erleven. Merkel en Rutte zeiden dat de landen in de eurozone hun begroting op orde moeten krijgen en dat er solidariteit moet zijn met landen die steun nodig hebben. Merkel wees erop dat Portugal en Ierland op de goede weg zijn. Over Griekenland zei ze dat wordt gewacht op het oordeel van het IMF... en de Europese Centrale Bank. Verder is Merkel positief over het voorstel van Nederland... voor een speciale eurocommissaris... die de afspraken van het Stabiliteitspact moet bewaken. Minister Leers erkent dat het moeilijk is... ongewenste vreemdelingen uit te zetten als die daar zelf niet aan meewerken. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat deze vreemdelingen... in de meeste gevallen geen identiteitspapieren hebben... Sommige ambassades geven alleen vervangende papieren... als de vreemdeling bereid is terug te keren. In zulke gevallen is gedwongen vertrek dus onmogelijk, schrijft Leers. Het kabinet probeert deze landen op allerlei manieren onder druk te zetten... om de vreemdelingen toch weer op te nemen. Leers benadrukt dat illegale onrechtmatig in Nederland zijn... en dat ze het land moeten verlaten. Het kabinet wil illegaliteit binnenkort strafbaar maken. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Temperatuur ongeveer 15 graden. Morgen en zondag weinig verandering. Het is dan wel iets frisser. Op maandag gaat de temperatuur weer iets omhoog. ANEB verkeersinformatie Zo aan het begin van de vrijdagmiddag behoorlijk wat problemen op de weg. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer fieden. Nou, de problemengevallen die zitten op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat tussen Zevenhuizen en Woerden 14 kilometer fieden. Het is dus de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd en dat was bij Delft Het staat 5 km vanaf Ipenburg en bij Delft is er maar één rijstrook open. Op de A28 van Groningen naar Assen zijn ze al een hele tijd bezig met een spoedreparatie bij Haren. En dat zorgt nu voor 4 km file. De rechter rijstrook is dicht. En de A58 die springt er toch wel uit van Breda naar Tilburg. Tussen knopend Galder en Bavel 10 kilometer is een auto tegen de middelvangrail gereden, de linker rijstrook is dicht keer richting het oosten kan beter omrijden via de noordkant van Breda over de A16 en de A59. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de roer. Dus een rekening betalen is een rekening betalen in 30 dagen, want een maand is een maand. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van, zoals nieuwe grondstoffen en energie. Wie wij zijn,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 Afzuigkap, bureauland, computer, eierenkoker, gameboy, gloeilampen, hoogtezon, kroltang, printer, wasdroger, waterbed, wekkerradio. Wat doe jij uit? Doe maandag mee met 1010. die -10. Energy Challenge. Thuis en op je werk. Minder energie, meer toekomst. Wasdroger, tv, de computer. Wat doe jij uit op 10 oktober? Kijk op uit.nl. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren.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 is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. U hoort het zojuist in het nieuws. Onze oud-collega Meta de Vries is overleden gisteravond in haar woonplaats in Leusden. Jarenlang was Meta de stem van de Avro... Onder andere met haar programma Juist Op Zondag. Arbeidsvitamine presenteerde ze ook. En de laatste jaren natuurlijk vooral bekend als stem van Lekkerweg in eigen land. Meta is 70 jaar geworden. Dat vooraf. Verder in deze uitzending hebben wij te gast PvdA Rick van der Ploeg. Over crisis. Crisis in de economie, crisis in de Partij van de Arbeid. We gaan debatteren over de vraag of belasting op vlees omhoog moet. André Krauwel over één jaar, kabinet Rutte. Fokke en sukkertekenaar Jan-Marc van Tol is gastrecensent. Ingmar Frizema over het leven met beroemde broers of zussen... zoals Steve Jobs of Diego Maradona. En Nicole Sprokel van Amnesty over de Nobelprijs voor de Vrede. Fris Barend natuurlijk, zoals altijd. De column van Justus Van Oel, veel satire. En live muziek, prachtige live muziek van Miss Montreal. We will sneak out through the back door dance like we never did before... and then a But we, but we will, we will. Dit is vrijdagmiddag live. <applaus> Mes Montgier, u krijgt er nog viermaal te horen. U kunt ook reageren op deze uitzending? Twitter ons, hashtag AfroVML, mail ons, vrijdagmiddag live at of bekijk ons via de website afro.nl/slash vrijdagmiddag live. Al op 28-jarige leeftijd was hij hoogleraar economie. Hij was financieel woordvoerder bij de Partij van Arbeid... Maar stortte zich op cultuur en media als staatssecretaris in Paars II. En inmiddels is hij hoogleraar aan de prestigieuze Universiteit van Oxford. En verhaalde hij in Nederland voor zijn moederland, Engeland. Vandaag is mijn gast professor Dr. Rick van der Ploeg. Welkom. Goedemiddag. Over de crisis in Europa en de crisis in de Partij van de Arbeid uh, gaan we het hebben. Laten we maar even met, met dat eerste beginnen. De Tweede Kamer stemde gisteren in met het verhoog van het Europese noodfonds. Verstandig besluit? Ja, wel een verstandig besluit, maar het is natuurlijk... Uh... Jammer dat het eigenlijk niet gepaard is gegaan... met uh, harde maatregelen of voor, voor, voor Griekenland af te dwingen. Uh, hervorming op het gebied dat ze eigenlijk ietsje langer moeten werken. Ze werken nog steeds korter dan bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland. Uh, er worden geen belastingen gegeven op huizen of op onroerend goed. Er uh, had veel meer doorgepakt kunnen worden. Ja, dus er was ik... sowieso vrij onbekend waar ze precies mee instemden. Hè? Behalve dat het noodfonds omhoog mag. Ja, dat is het enige waar ze mee hebben ingestemd. En ik vind dat er eigenlijk altijd dan twee. Ik vind wel dat er noodfondsen moeten zijn, maar er moeten keiharde uh, ja, hervormingen doorgedrukt worden in Griekenland. En die mogelijkheid is niet gebruikt. Dat geld is al gegeven. Dus dat zal een volgende keer heronderhandeld ja. worden. Ja, u heeft het over Griekenland, want daar gaat het natuurlijk ook veel over. Maar uh, het, het lijkt zich althans uh, uit te breiden. Dexia, de Belgische bank, de belgische franse bank is in de problemen. We worden vandaag dat Moody's 12 Engelse banken daar de status van afwaardeert. Het grijpt om zich heen. Is het nog te beheersen? Nou, we hebben natuurlijk al een aantal lange crisis. Het uh, feit is het zo dat het nu niet alleen treft banken en landen. En eigenlijk is het zo dat uh, niet zozeer in Nederland of Duitsland... maar er zijn een aantal landen die hebben veel geleend. Die hebben een beetje boven een stand ge geleefd. Dat geldt overigens wel van veel burgers in Nederland. Heel veel, denk maar aan die mensen die een huis hebben die ze nooit aflossen. Met een tophypotheek? Een tophypotheek. Dat is natuurlijk totaal onverantwoord. Dat is ook nog vaak fiscaal gestimuleerd door de overheid. En de markt heeft gewoon geen vertrouwen erin... dat de Europese leiders tot een oplossing komen van de schuldenproblematiek. En zolang de Europese leiders verdeeld blijven... Uh, telkens met labmiddelen komen... Ja, daar grijpt de Maarten in. De Maarten die straft medogeloos af. want dat is wat ze doen door dus ja. eigenlijk hogere rentes te eisen... als we de boel niet vertrouwen. Rutte die gaat vanmiddag naar Angela Merkel. Daar gaat hij pleiten onder andere voor strengere controle. En Nederland wil sowieso een eurocommissaris om landen te controleren... of ze zich wel aan hun begrotingen houden. Is dat iets voor u, die functie? Uh, nee, nu niet. Toen ik misschien 20 jaar jonger was, wel, maar nu niet. U wilde ooit Bolkestein opvolgen, toch? Als eurocommissaris? Ja, dat had ik graag gedaan. Zeker als een eminent man. Maar nu niet. Nu ben ik een wetenschapper en ik, ik geniet ervan. Ik zit de mooiste plek waar ik in mijn leven gezeten heb. En ik ga er niet weg. Daar gaan we het zo over hebben. En natuurlijk ook nog over de economische crisis. En over uzelf. Maar eerst het lied dat Susanne Matthijs over u schreef. Nadat ze googelde op uw naam. Doe maar. Ja. One. 2, 1, 2, 3, 4. van der Ploeg, Rick van de Ploeg, Rick van de Ploeg. Rick van de Ploeg, Rick van de Ploeg, Rick van de Ploeg. grik van de ploeg. Riek van de zijn Riek loving man. Rusteloos, dolle vrouwen, net als zijn pa. Die hield er nog twee gezinnen op na. Alles zijn 28 ste hoogleraar, de slot aan met een grote mond. Zij bij zijn aanstelling dat hij de wetenschappelijke wereld niet deugd vond. De econoom werd staatssecretaris van cultuur en media, maar hij heeft tenminste hart voor cultuur in plaats van divisieloze halve zeilstraat. Hij huilt bij het horen van maler, heeft het imago van een rokkenjager. Zij ooit, ik heb nog nooit een vrouw versierd, maar dat is vast een stukje Britse ironie. Hij beoefent zijn vak over zees nog steeds, met zeer veel enthousiasme. En als hij ineens een inzicht krijgt, is dat een wetenschappelijk orgasme. Tot slot nog een tip van Rick Bara. Leer de kinderen op school niet Frans of Duits, maar Chinees. Niho! Rick van der Plauw, Rick van der Plauw, Rick van der Plauw. Dat is Engels voor Rick van der Ploeg, Rick van der Ploeg, Rick van der Ploeg. Rick van der Ploeg. Susanne Matthijsen, Henry van Loon en Vera K. Over mijn gast, Greg van der Plauw, zeggen ze dat in Engeland? Ja, dat, wel, dat wordt wel vaak gezegd. En, uh, ook wel van de Play door de studenten. <laughs> van de Play. ja. Uh, de, wilt u nog iets rechtzetten naar aanleiding van het lied? Nee, dat is helemaal perfect, uh, ja, perfect uh, gekarakteriseerd eigenlijk. Ja? Dol op vrouwen, maar nooit uh, een vrouw versiert. Nee, ik geloof niet, nee. Nee, nee, nee, nee. nee, ik ben daar ook niet zo goed in. Het klinkt heel treurig. Of, of te... u wordt altijd versierd? Nee, ik loop wel eens tegen Lantarenpallen, Dat hebben mensen medelijden. Dat werkt? Ik weet niet of het werkt, maar dat gebeurt wel eens. Ja, Na, nou ja omdat u ook, ook wel in andere interviews uh, vertelde... hoe u, uh, van u van uw moeder hield. Hè? Dat u daar, uh, ja. daar zoveel uh, heeft u van niemand gehouden. Dus dat is altijd heel lastig voor andere vrouwen. Hè? Dan, dan win je de concurrentieslag natuurlijk nooit. Het is niet helemaal waar. Natuurlijk, een moeder is natuurlijk een moeder en een, en een, en een minnares soort, of, een, of, een, of een echtgenoot of een vriendin. Vult toch een andere rol in mijn ja. leven. Weet ik weet niet hoe het in jouw, le jouw leven is. Nou ja, schoonmoeders kunnen toch nog wel eens in de weg staan natuurlijk. Maar dat was in, in uw geval niet zo. Nee, absoluut nee, nee. Niet. Nee. En ja, kinderen, uh, uh, ja? Nee, ik heb één zoon. Uh, die woont bij mij in, uh, in de buurt in Londen, uh, net een paar straten verder, en die is een koplanger. Een kop langer? Ja, hij is, en, u, en, hij zijn, en, en En hij is inmiddels 24. Ja, en hij is dus hoe lang? Ja, 2 meter 7, of 2 meter 8. Zo. Ja. En doet dan basketbal? Ja. Echt waar? Ja, hij doet basketbal. Ja. En succesvol. Het zijn 92 twee, twee hobby's in basketbal... en twee, drie uur per dag piano spelen. Dus binnenkort gaat hij naar Amerika? Nee, want hij is erg Brits. Hij spreekt ook okay. heel slecht Nederlands. En, en hij vindt Amerikanen, dat is toch... They don't even know their own history, zegt hij dan. Dus vindt, hij is er wel geweest. Hij heeft een paar maanden op Wall Street gewerkt. Uh, maar hij is te Engels inmiddels. Hij vindt Engeland erg. En Londen is ook al een enige stad. Dus, dus ik denk dat hij daar wel blijft. En hij spreekt Chinees? Nee, hij is heel slecht in talen. zoals ik al Hij is een wiskundige, is dus een nerd. Nee, zoals ik eigenlijk ook was. Want, want u vindt eigenlijk dat kinderen beter Engels op school kunnen leren... dan Duits of Frans? Uh, het is inderdaad wel zo dat ongelooflijk is hoe de, de hele macht aan het verschuiven is... Van, zeker van Amerika en ook van Europa naar de BRIC-landen... naar India, uh, naar Brazilië en vooral China. En als je kijkt, uh, gisteren hadden we er nog over... dan zie je zo'n bedrijf, zo'n genoombedrijf... Van, waar 1400 mensen die dan je hele genoom kunnen bekijken... kijken met wie je moet trouwen om de beste kinderen te krijgen. Dat wil die Chinees ook. Maar het hele bedrijf wordt, wordt alle laboranten, alle mensen die periode hebben, zijn allemaal onder de 26 Terwijl in Nederland zou je dan, of in Europa zou je een bedrijf hebben... zou ze allemaal gemiddeld 40, 50 zijn. Dus een enorm jeugdig elan. Uh, enorm ambitieus, veel van die kinderen. Ja, en het is eigenlijk... Ja, ik raad jonge mensen, ga er in ieder geval een jaartje toe. Ga er twee jaartjes. kijken als je het Chinees niet kan leren. Ga dan in ieder geval naar Shanghai toe. Gewoon om te zien hoe de wereld aan het veranderen is. En ik denk dat mensen, ook politici, niet eens doorhebben wat er gebeurt. ze denken van... Wij, wij ontwerpen het hier van, dan maken ze het in China. Maar de beste ontwerpen zitten nu in China. De beste wetenschappen zitten nu in China. Dat is altijd het argument, hè? Ze kunnen goed dingen namaken, maar niks zelf bedenken. Dat is al lang niet meer zo. Is achterhaald? Dat is een volstrekt ouderwets opvatting. Je ziet het in de wetenschappers. De, de tophoogleraar, de top we praat dan over mensen van 25, 26 jaar... die aangenomen worden in de States, zijn keer op keer zijn het Chinezen. De nieuwe Steve Jobs komt uit China binnenkort? En die zijn er al. Die zijn er al. Zijn er we zijn... kennen hem alleen nog niet, hoe waar? Waarschijnlijk kennen we hem ook nog niet. Nee. nee. De, de, de economische crisis. Uh, de berichten worden natuurlijk steeds zorgelijker. Het vertrouwen in de economie daalt. Uh, steeds meer mensen houden rekening met het faillissement van Griekenland. De banken, waar het al over die hebben het moeilijk. Worden afgewaardeerd. Dexia zwaar in de problemen. Uh, de, de, de, kunnen we inderdaad een hele zware recessie nog voorkomen? Ik denk dat die hele recessie die we nu hebben. een beetje ook gerelateerd is aan het onderwerp dat we net aan hadden: met, met dat de wereld aan het veranderen is. We hadden vroeger. Eén grote macht, dat was Amerika. En Nederland die zat eigenlijk in het achterwerk van Amerika. Ons hele beleid was op Amerika gericht. En nu zie je eigenlijk dat Amerika de macht zal moeten delen. Amerika, of ze nou willen of niet, ze zullen de macht moeten delen met China. Niks in de wereld kan meer opgelost worden... totdat China en Amerika het eens met elkaar worden Dat betekent dat wij die crisis als Europa en Amerika ook niet op kunnen lossen? Ik zie dit, dat de crisis in Europa zie ik als een symptoom... Van het feit dat de wereld aan het veranderen is. Europa wordt een wat lethargischer uh, continent. We hebben altijd 3,5% drie, gegroeid. We uh, waren erg uh, aan het inhalen met de Amerikanen. Dat is de laatste 4, 5 jaar. Uh, groeien we eigenlijk minder snel dan Amerika. Is de is, is de kloof vergroot. En ik geloof dat als je dan, uh, als, als het zou maar zo zou kunnen zijn dat je de volgende 10 jaar. in plaats van 3 à 3,5% per jaar groeit. maar een half procent per jaar groeit. Maar zijn we dan Als dat, als dat ja? zo zou zijn. dan zijn de schulden die we nu hebben. volstrekt. Uh, onhoudbaar. Elke politicus is er de laatste twintig jaar van uitgegaan. In Europa, niet alleen in Nederland, in heel Europa. Ja, nooit is er echt bezuinigd. Men heeft altijd verwacht, alle problemen lossen we op... als er maar genoeg groei is. Ja. En nu is ook eigenlijk het idee... Maar wachten, wachten, geld tegen gooien en op een gegeven moment gaat de weer. economie weer groeien ja. en dat los, dat, dan, dan verdwijnt de schuld weer. Maar, maar zijn we stellen ons voor achter? dat steeds ja. voor dat niet gebeurt, want dat is in Japan gebeurd. Ja. Japan heeft twintig jaar lang op zijn gat gelegen, heeft deflatie gehad en dat is de vrees van de financiële markten dat de makkelijke oplossing, dus gewoon alles te laten betalen uit groei... dat die misschien niet voorhanden is. Maar dan dat... zijn we toch in de Tweede Kamer gisteren... met het verhogen van het noodfonds en zo... met, met, met, met niet, niet alleen de vorige, maar misschien wel de voorvorige oorlog lezen. De, de, de Nederlandse regering en ook de Duitse regering... die zijn niet bepaald een goed voorbeeld voor Europa. Dat is heel triest. Nederland volgt gewoon Duitsland. Het is een beetje... Ik heb een prachtige dochter, die heb ik niet... maar, maar ik zou een prachtige dochter hebben. Haar, ik heb gezegd, je mag niet met vuur spelen. En dan gaat ze met vuur spelen en dan staat ze in de fik. Ja, haar haar, ik zie haar voor mijn leven doodgaan. Dan ga ik niet met haar dan op dat moment een gesprek... en, en bevoortaan gaan we die lucifers achter slot en grendel zetten... en mag er niet meer aan komen. En dat is wat deze regering nu doet. Maar we zijn dus, doos... dus we zijn veel te groot, laat, zegt da's da's laat, da's da's u? Dan prak ik een grote ja. eenmaal water en die gooi ik over mijn de, Dus die zware recessie is gewoon al helemaal niet meer te voorkomen? De, de, de, de is... Nou, dat weet ik niet. de, de, de, de oh, ja, als je het nu omschrijft, zijn we veel te laat. De, wat ik bedoel te zeggen is dat de Nederlandse regering is bezig te zeggen... we moeten eurocommissarissen hebben, we moeten meer controles doen. Maar we hebben nu een crisis we moeten nu de crisis oplossen. En wat betekent dat? Dat betekent dat de Grieken moeten voor de helft van hun schulden ongeveer failliet gaan. Dan moeten ze dus gewoon afboeken, moeten ze niet betalen. Dat, dat betekent dan dat de banken en ook de regeringen eh, verlies lijden. Die gaan nat. En dat moeten ze dus doen in een deal waar ze zeggen... wij zijn bereid te accepteren dat je de helft van je schulden niet afbetaalt... in ruil voor die en die en die keiharde maatregelen. Dus er geen geld tegenaan gooien, maar gewoon zeggen... en dat betekent dat onze banken ook verlies leiden... onze pensioenfondsen verlies leiden. Ja. Maar dat moet een keer gebeuren. Elke keer dat er weer zo'n noodfonds komt, is er weer uitstel van executie. Maar er worden nu toch ook voorwaarden gesteld... aan het geld dat de IMF wil geven aan Griekenland? Daardoor On onvoldoende. Ik kom net van de IMF vandaan. Ik ben er twee, drie weken geweest. Ik heb gesproken met het Griekenland-team. En ja, dat blijkt gewoon dat de, dat de politieke wil ontbreekt daar. Misschien ook de politieke mogelijkheden ontbreken daar. Je ziet de rellen op de straten. Dus u Om... denkt dat bij, de bij het volgende bezoek, hè, want dat staat failliet. binnenkort Ze komen? Ze moeten failliet. Ze moeten gewoon, de markt moet gewoon, de markt wil het signaal horen. De helft van de Europe eh, Griekse schulden worden niet afbetaald. Dat betekent dat de banken en ook de regering... die die rotte papieren hebben gekocht, verlies leiden. Ja. En dan kan je opnieuw beginnen. En, dus en dat betekent dat ze uit, leid... uit, uit de eurozone moeten ook? Nee, dat is een totaal andere kwestie. Maar u zegt, u bent net bij de IMF geweest. Die moeten binnenkort weer laten weten... of de volgende tranche, als dat heet, nee. van 8 miljard uh, naar Griekenland mag. Uh, als ik u zo hoor, dan gaan ze daar weer toestemming voor geven. Want ze zijn te soft, zegt u. Nou, steeds meer economen, die zijn het uh, met elkaar eens... dat het beste is dat uh, een groot gedeelte van de schuld van Griekenland... wordt dat betekent dus gewoon de helft oerders niet terug te betalen. Dat moet in ruil dat ze dan die huid als eindelijk weer belastingen gaan heffen. Dat mensen gewoon netjes op de 65 dus doorwerken en noem maar op. En dan hoeft er uiteindelijk ook minder geld naartoe. U, u zou het een verkeerd besluit vinden als die volgende 8 miljard weer aan Griekenland gegeven wordt? Nee, want dat, dat is gewoon een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk moet een structurele oplossing erop uitkomen dat Griekenland gedeeltelijk failliet gaat. Dat heet dan een, een, een geordend default. Heet het dan in het mooie Engels. En, dat, en daar zit de markt op te wachten. En zolang dat niet gebeurt, blijft de markt uh, ja, ja, afstraffen. Dus het, het, het, het bekende domino-effect, als je dat doet, wat u zegt, je laat Griekenland failliet gaan, dan daar gaan daarna ook nee, andere landen, Italië, het, Portugal, et cetera. Het is gedeeltelijk failliet. Want je zegt, we, we, en de inschatting die, als, ik ga niet over de, de wiskunde daarvan in, maar de, de inschatting als je nou de, de helft ongeveer afboekt. en dan de harde maatregelen eist, die misschien op korte termijn geen geld opleveren, maar op langere termijn wel dan krijgt de markt weer vertrouwen. en oké. Okay. Engeland heeft bijvoorbeeld een vrij grote schuld. Heeft, heeft vrij grote tekorten. Maar die hebben zulke maatregelen genomen... die in de toekomst allemaal geld opleveren... dat de markt niet op Engeland zit af te jagen. Je laat jage ze niet aan hun lot over. Je, je scheldt de helft van de schuld kwijt... en zorgt dat ze voor de toekomst met ja. andere afspraken... de boel weer op orde kunnen ja, krijgen. En zo moet je het doen. Ja. De, de, de Partij van de Arbeid uh, stemde ook gisteren ook in met het Noordfonds... maar die hebben ook gezegd, in financieel woord voor de Plasterk... als de crisis tot meer bezuinigingen gaat leiden hier in Nederland... dan doen wij niet mee. Is dat niet gek? Ja, ik snap het verband niet. Uh, dus, dus nogmaals, ik, ik zie het als een financieel probleem. Uh, Griekenland is ook niet een Europees probleem. Het is wat ze zeggen, het is een special problem. Uh, zo zegt de IMF het ook, daar hebben ze gelijk in. Het is niet zo, denkt u, dat, dat uh, ja, door die crisis... Uh, die Nederland meer geld kan gaan kosten... de regering gedwongen wordt om meer te bezuinigen? Mm, dat hoeft niet, nee. Dat, hoeft niet. dat, dat, dat Griekenland in zijn eentje is eigenlijk heel. Sm small potatoes, zoals in Engeland zeggen. Not big potatoes. Pas als het verder gaat, dan het, is er misschien het een noodzaak om gaat spreiden, mee te bezuinigen. Als Italië zou worden aangevallen. Maar elke keer als je dus niet de harde maatregelen neemt die noodzakelijk zijn voor het land als Griekenland... dan gaan ze op het volgende land jagen. Ja. Dus het gaat er ook om dat de Europese leiders eh, ballen tonen. Dat hebben ze tot toe niet gedaan. Ja, het zegt... Want de Duitsers zouden ze elkaar de patseling van De Duitsers zeggen, ja, dank je de koekoek, wij gaan jullie niet afbetalen. Maar de Duitsers hebben net zoveel schuld als de Grieken. Want zij hebben wel altijd al die exporten naar Griekenland gedaan. Eh, en ze wist, weten dat Griekenland het eigenlijk niet kon betalen... Het op de pof deed. Ja. Dus ze zijn eigenlijk... Het is Griekenland en Duitsland hebben een probleem. Behalve dat ze misschien de inkomsten wat beter geregeld hebben, de Duitsers. Ja, maar uiteindelijk hebben ze wel al die producten aan Griekenland verkocht. Ja. En daar heeft Griekenland voor geleend. En wie heeft die lening gegeven? Er zijn onder andere Duitse banken. Het is, als het om de Partij van de Arbeid gaat... om daar nog even op terug te komen... misschien ook wel om binnenlandse politieke redenen... dat, dat Plasterk dat roept. Want hij zei... Iedere nieuwe maatregel van de regering die tot bezuinigingen leidt... zelfs bijvoorbeeld ook uh, als ze zeggen... we gaan de hypotheekrenteaftrek aanpakken... gaan wij niet mee instemmen. Ja, dat, dat is het Nederlandse politieke discours. Wat ik waar u buiten nu, wil blijven? Waar ik nu, wat ik nu even niet precies uh, helemaal kan doorzien. Het is een maatregel het aanpakken van die hypotheekrenteaftrek... waar u altijd erg voor was. Ik ben er een die... groot voorstander ja. van en ik ken geen econoom tegenwoordig... die er geen voorstander van is. Het is een, totale... het is een maatregel die roekeloos, roekeloos gedrag aanspoort. Het, het spoort iedereen aan, maar die tophypotheken te nemen... Uh, als dan de huizenprijzen een beetje dalen, dan zijn ze allemaal de sigaar. Uh, het leidt tot een windhandel en belastingconstructies. Ja, en stel dan dat, gegeven deze politieke situatie... het is hypothetisch, maar uh, de regering zou zeggen... wij willen het eindelijk eens aan gaan pakken... dan zou Plasterk dus zeggen, dat doen we niet. Nee, dan moet Plasterk de grootste veer gaan zoeken die hij kan vinden... en die stopt in het achterste van Rutte. Dat zegt hij, goed gedaan. En meedoen. Meedoen, ja. Meedoen, ja. Uh, want, ja dat, dat, is... zal, dat zal de PvdA doen. Hij zegt van niet, hoor. Dat zal hij wel doen. Hij zal, er wel, hij zal er naar willen kijken, maar hij zal het wel doen. Want de vraag is natuurlijk, als je dat doet, dan levert dat een hoop geld op. Het kan tot 10 miljard uh, euro opleveren dan is natuurlijk de politieke vraag waar hij zich... Wat, de, wat zijn agenda is, wat ga je met die 10 miljard doen? Nou, hij wil gewoon deze regering niet meer steunen... want dat de, levert de PvdA blijkbaar uh, geen kiezers op. Integendeel, die lopen in de peilingen massaal weg. Ja, Maar de Partij van de Arbeid heeft ook de re deze regering gesteund... toen het ging om het verlengen van het lange doorwerken... met de, de AOW uh, laten ja. laten beginnen... Dus de PvdA zal altijd verantwoordelijkheid nemen daar waar het nodig is. Uh, maar, het is niet weer. Waar, maar hoe ik het interpreteer van Ronald Plasterk... is dat als de er wordt afgetrekt... dan komt er zo'n groot bedrag vrij. Dat is uiteindelijk een politieke kwestie. Hij zou gek zijn als hij daar niet in meeging. Hij zou erin meegaan, maar de vraag is wat je met het geld doet. Ja. het, is, het is, uh, Wordt u wel eens gebeld eigenlijk door Plasterk voor advies? Ronald, we hebben laatst bijvoorbeeld een, een sessie gehad uh, met Job Cohen ook natuurlijk. Uh, en, de, en de financiële mensen van de partij, met, met, met mezelf en ook twee andere economen. En dat ging en dat, over? Dat ging natuurlijk over de financiële crisis. En daar hebben we een hele dag over doorgeakkerd. Wat heeft u zien? Dat was nog, nog te kort, Niet veel anders wat ik nu gezegd heb. Ja, en blijkbaar luisteren ze daar niet. De, soms, nou dat wordt wel naar geluisterd, maar de vraag is hoe dat dan op welk moment naar buiten komt. Ja, want nou ja, het zal u toch ook daar in Engeland niet ontgaan zijn... dat het niet helemaal goed gaat met de partij. Een ander uh, prominent PvdA, Bram Peper, was deze week op deze zendertoren. En die verklaarde eigenlijk de partij al, al zo goed als dood. Ja, dat, nou ja, dat geloof ik niet. Maar één, het was altijd een groot linksprobleem in heel Europa. Nu zien we wel tekenen uh, uh, het, hoger, het hoger parlement in Frankrijk. De senaat in, in Frankrijk... We zien de verkiezingen in Denemarken, waar de sociaal-democraten gewonnen hebben. Maar ja, het laat wel onverlet dat de Partij van de Arbeid... Het is wel heel vreemd, het is heel bizar... ...dat tijd, waar het zo slecht gaat met de economie... ...waar de inkomensverhoudingen zo scheef worden... ...waar er zo hard bezuinigd wordt op essentiële voorzieningen van gewone mensen... ...dat de sociaal-democratische partij eigenlijk... Dus eigenlijk voor het ja, inschieten hebben ze het maar het ja, niet. Ja, maar, maar niet leuk, dat zie je toch door heel Europa. Dat is, dat is wel raar, want... De huidige politiek in Nederland dus die is, niet, die is eigenlijk alles is verdacht. Maar wat moet Wetenschap is verdacht, cultuur is de, verdacht de, de, en zelfs fatsoen is verdacht. Zelfs maar, als, als je in een land bent waar zelfs Job Cohen verdacht is. Ja. Ja, dan zijn we toch wel een beetje afgezakt. U begrijpt de kritiek op Cohen niet? Uh, tuurlijk kan hij sla om zich heen slaan. Maar hij is gewoon hij is zoals hij is. Het is een fatsoenlijk man. Uh, ik denk dat veel mensen dat ook wel inzien. Maar die gaat niet in dat populistische geweld mee Nee, maar Die zelfs de voorzitter, man. uw eigen voorzitter, Ploemen, zegt dat hij het niet goed doet. En nog pijnlijker, niemand spreekt haar tegen. Nou ja, ik spreek haar dan nu deze, bij deze tegen. Want u vindt dat Cohen het goed doet? Ja, ik, nou ja, ik vind dat hij het op, op zijn manier zo goed mogelijk doet. En ik hoop eigenlijk dat, dat op een gegeven moment het electoraat beseft... dat je met puur populistisch beleid en elkaar uitschelden het enige wat we onthouden hebben van de politieke beschouwing... is door normaal man ten tijde van een grote financiële crisis, is het natuurlijk een het land. Dat hebben we onthouden. Dat dat, dat omdat, de diepte van het politieke debat En Omdat onder andere de grootste uh, oppositieleider onzichtbaar was... zoals uw eigen voorzitter het zegt. Ja, maar de vraag is dus waardoor dat komt. Uh, de, Niet door de, hemzelf? De, ook door hemzelf, maar ook door het klimaat wat een normale politieke discussie steeds moeilijker maakt. Ik geef toe, uh, Job dat kan veel beter en de Partij van de Arbeid kan veel beter... en hij zou zijn agenda beter naar voren moeten brengen. Maar er zit ook iets in het klimaat wat een beetje populistisch is... wat het moeilijker maakt. En wat moet de Partij van de Arbeid doen? Uh, uh, er, zijn, er komen nu initiatieven hè, vanuit het land om een discussie over de koers op te zetten. Maar... Moeten, ze, moeten ze terug naar de oude sociaal-democratische waarden? Nee, de koers is gewoon, lijkt mij duidelijk, je moet gewoon een hele sterke economie hebben... En dan kan je pas geld ja. uitgeven. Dat was de visie van Wim Kok, dat was de visie van Wouter Bosch... en dat is de visie ja. van Job Cohen. Dat, dat, zat, wil dat kan ik niet verklappen, dat weet ik dat Job dat ook wil. Nee, maar je geeft dus niet het geld uit voordat je het verdiend hebt. Want anders, ja, dan word je een soort socialistische partij. En dan ben je geen geloofwaardige bestuurderspartij. En ja, waar de partij dan wel voor, wel voor staat... is solidariteit met jongeren, solidariteit met het milieu... solidariteit met ontwikkelingslanden... en zorgen dat de boel een beetje bij elkaar gehouden wordt. Het zijn ook bekende thema's. Ja, die niet werken, want de kiezers lopen, zeggen de peilingen weg... in het midden. De, van de politiek is het hartstikke druk. Hè? Het ja, zijn maar dus die GroenLinks en D66 ook delen. Het heeft natuurlijk ook te maken met... Ik, ik heb ook medelijden in de zekere zin. Met, met, ja, dan, bijvoorbeeld de retoriek van vroeger altijd van links. Hè? U, ik weet, u, u bent bij in de jaren 70 of jaren 80. Ja, heb ik nog wel meegemaakt. Die, die hadden de leuke one-liners. Ja, en die komen nu die, van rechts. Ja, dus de linkse kerk is en, een prachtige... Ik, ik vind ze ook geestig. Ja. Maar de vraag is natuurlijk... En ze werken. Hoe kan je, en ze werken. Electoraal. Ze, ze werken elektoraal en ze, en ze regioneren. Bij het dus er moet meer retoriek weer van links komen? Ja, maar uiteindelijk moet er toch van de inhoud komen. Ja. U heeft er een bijdrage aangeleverd. Uh, mag ik hopen. Dank voor dit gesprek, Rick van der Ploeg. Dank u wel. Het NOS Journaal nu. Jobboot. Oh, Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Na een kort ziekbed is in haar woonplaats Leusden... radiopresentatrice Meta de Vries overleden. Ze werkte jarenlang voor de AVRO. Bekende radioprogramma's van haar waren Blues, Ballads en Beats... en Juist op zondag, waarin ze tips voor evenementen afwisselde met muziek. Meta de Vries was 70 jaar... Premier Rutte en bondskanselier Merkel zijn het eens over de aanpak van de eurocrisis. Dat zeiden ze op een persconferentie in Berlijn waar Rutte op bezoek was. Rutte en Merkel hebben afspraken gemaakt over een opstelling... bij de komende Europese top van 17 oktober. Bij een busongeluk op het Indonesische eiland Java is één Nederlander omgekomen. En ook zijn er berichten dat zeven andere Nederlanders gewond zijn geraakt. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het aantal gewonden nog niet bevestigen. En op de afsluitdijk is vanochtend een overstekende zeehond doodgereden door een vrachtwagen. De chauffeur heeft waarschijnlijk niets van het ongeluk gemerkt. Een achteropkomende auto waarschuwde de politie. De zeehond was vanuit de Waddenzee over de dijk geklommen en onder de vangrail door de weg opgekropen. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er ongeveer 40 kilometer file. Ik noem de plaatsen waar u nu de meeste vertraging heeft. Dat is een file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk, 6 kilometer. Bij Reewijk is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is dat nog niet het geval. Bij Delft is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook beschikbaar. en Dat leidt tot een lange file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Er staat in totaal ook 6 kilometer. En op de A58 van Breda naar Tilburg, 3 kilometer bij Ulfhout. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moll. Welkom terug. Weer vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct politicoloog André Krouwel over één jaar kabinet Rutte. En fokken- en tekenaar Jean-Marc van Tol als gastrecensent. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML, mail naar vrijdagmiddaglive@avro.nl of bekijk ons avro.nl slash vrijdagmiddag live. promotie in de PVDA en de stapelende crisis in Europa. Was het deze week natuurlijk ook gewoon dierendag. De dag waarop iedereen voor kat of hond een extra extra duur bakje slachtoffer in huis haalt met een strikje eromheen. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de meer op het dierengebied in Nederland. En dan betreft het niet de huisdieren, maar juist het wilde dier. Zo gaat het enorm goed met de steenmarter in het oosten van het land. Het diertje heeft een enorme voorkeur voor het wonen in en onder pissen en scheiten van basisscholen ontwikkeld. De bever is er weer, net als de otter, en ook de wolf lijkt in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning. Allemaal dieren die vroeger inheems waren, vervolgens verdwenen en nu dus weer hun intreden doen. Toch is dat volgens sommigen nog maar het begin. Daarover praat ik met twee gasten. Stelt u zich even voor. Hi, mijn naam is Aldo Wolkenveld, voorzitter van de actiegroep Oude carnivoren. En u? Ik uh, heet Hetti Plasgoot van het front. Juist. Zoals gezegd, dieren doen hun herintreden in ons land... maar dit is, als het aan u beide ligt, nog maar het begin... Ja, dat klopt. Inderdaad. Legt u eens uit. Nou ja, wij zijn eigenlijk heel druk bezig met de herintroductie... van nog veel meer dieren die vroeger heel normaal waren in onze streken. Precies, want wij vinden de criteria die gehanteerd worden... om een dier terug te brengen vreselijk beperkt. Ja, en hoe bedoelt u dat? Nou kijk, we zijn natuurlijk allemaal van doordrongen... dat de natuur weer ruimte moet hebben. Maar men kiest alleen die dieren uit die hier nog maar honderd jaar weg zijn. Ja, plus dat het allemaal enorm gemonitord wordt op schadelijkheid en overlast. Men hoort het woord wolf. wolf. En er staan meteen enorm veel types broekpoepend van de angst te protesteren. Ja, dus u wil nog meer dieren introduceren? Ja, ja, ja, ja, veel meer. Kijk, als je wat verder in de geschiedenis van de fauna in de lage landen zegt vanaf zo'n 200.000 jaar geleden... dan zie je dat hier ongelooflijk veel meer dieren leefden die er nu niet meer zijn. Ook door enorme klimaatverandering, maar daar gaat het niet om. Nee, precies, daar gaat het nu niet om. Nee. Want uh, het was hier vroeger subtropisch of zelfs tropisch. tropisch. Maar die kant gaan we met de opwarming van de aarde toch weer op. Is men in Den Haag enthousiast over uw plannen? Ja, helemaal niet. Uh, daar roept men tegenwoordig maar al te graag... dat bepaalde dieren hier niet uh, thuis horen. Dat is allemaal, huh? angst, hè? allemaal angst. Maar wij laten het er niet bij zitten. Nee. Wij nemen het heft in eigen hand. Precies. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wij van het carnivore... De dinges... Weet niet meer. Hebben vorige week iets onder Dordrecht... 265 hier in huis uitgezet. Ja, en wij van die andere club... lieten tegelijkertijd een gemengde kudde groes... zebra's en antilopen los bij Os. ons. Allemaal dieren die 100.000 jaar geleden rond... En waarom? Nou ja, omdat die hyena's natuurlijk wel wat tevreden hebben natuurlijk. Die moeten wel wat tevreden hebben. Ja, vandaar dus genoes zebras en antilopen los laten lopen bij ons, omdat die hyena's bij Dordrecht wat te eten moeten hebben. Hoe, hoe, hoe, hoe vinden die elkaar dan? Ja, de infrastructuur van ons land zal eh, op de schop moeten. Dat wel. Er moeten eh, ja, ruime trekroutes vrijgemaakt worden... voor eh, van 70 tot, tot 90 kilometer breed. Die in een cirkel van, eh, van Os via Zwolle, eh, de Afsluitdijk... en dan via Edam dan, eh, naar Dordrecht. En dan weer terug naar Os lopen. Ja, en dan en, kunnen we aan de, uh, de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk... laten wij dan Leeuwen en jakhalzen vrij... die dan de kuddes eh, kunnen opwachten. Kortom, het wordt weer zoals het was. Ja. Nou, hebben we in die 200.000 jaar ook een paar ijstijden gehad. Waarom? Ijstijden betekent dat dat u ook de ijsbeer gaat loslaten? Nou... De keizerpingwin, de caribou? Nee. Ik, de walrus, de beluga walvis? Nee. De polvos en het ijskonijn? Eh, uh, nou, Aldo noemt mij je bed altijd het ijskonijn. Maar ja? voor die anderen zullen we aan de slag boeten. Aldo? Aldo? Een jaar geleden sloot Mark Rutte het regeer- en gedoogakkoord. Hij zette met dat akkoord links buitenspel... met zijn keuze van een rechtse minderheidsregering. En ondanks voorspellingen dat zo'n kabinet niet lang zal leven... zit het kabinet tot nu toe althans nog steeds onwaarschijnlijk stevig in het zadel. En is het volgens sommigen zelfs een feest voor de democratie... omdat het kabinet voortdurend steun in de Kamer moet vinden. Vandaag dus, precies een jaar later, ga ik erover praten... met politicoloog André Krauwel. Welkom. Goed. En ook aan tafel Jean-Marc van Tol, de tekenaar van Fokken en Sukken... Uh, fan van dit kabinet? Uh, ja. Je, het is altijd leuk om grappen te maken over uh, de uitspraken als doelzijf van normaal man. Een dankbaar onderwerp voor ja, je tekeningen. Ja, zeker. Ja, en politiek ook? Of, uh... Oh, ik ben niet zo fan van... Uh, ik hou het nooit Überhaupt niet van politiek. Nee, nee, nee. Ik nee. nou, je, je probeer eigenlijk te, daar uh, alleen maar commentaar op te leveren met grappen. Maar uh, jeetje, je moet er verder niet altijd wel bij betrokken raken, hoor. André Krouwel, eh, bij het aantreden van Rutte waren opvallend veel mensen blij. Niet alleen VVD'ers, eh, vanwege zijn opgewektheid. Maar vooral ook ja. vanwege het feit dat hij als minister-president... Eh, de gewoonte introduceerde om ook gewoon antwoord te geven op vragen. Nou, dat van, was een hele op. verademing sinds onze vorige premier Balken. En inderdaad, zeg. Ja, eigenlijk en, verstonden we iets. En we zijn een jaar ja. verder. Uh, is, is die populariteit uh, nog steeds aanwezig? Uh, nou, uh, het begint wat te tanen met het kabinet. Uh, Sinovate heeft net weer onderzoek gedaan naar uh, de bekwaamheid van mensen de sympathiescores. We vragen dan verschillende soorten vragen en dan zie je toch... Nou ja, dat het wel aan het dalen is. De witte zijn voorbij, het leuke is eraf. En je kan natuurlijk heel vaak glimlachen, maar op een gegeven moment... willen mensen gewoon ook dat er resultaten komen. En meestal na zo'n jaar, anderhalf jaar als kabinet... dan moeten er toch de eerste wetten wel doorheen komen. Dus men is nu wat, nou ja, in ieder geval wat minder enthousiast. Maar Rutte is nog steeds heel populair en ook... Kees de Jaren, wat interessant is. Want dat zijn natuurlijk toch de twee ministers... van de slechte nieuws de afgelopen maanden. Precies. Maar die blijven, die blijven gewoon echt toch de toppertjes van dit, uh, uh, van dit kabinet. Terwijl bijvoorbeeld uh, Hille, echt de ver onderaan... de minister door van land, Defensie. Wordt uitgekotst door alles en iedereen in Nederland. Zelfs door zijn eigen achterban. Dus ja. Maar het is opmerkelijk op zich, inderdaad. Je zegt het, dat dat, dat nu bekend is bijvoorbeeld... waar hè, de klappen gaan vallen qua bezuinigingen. Ja. Dat, dat juist Rutte en ook de minister van Financiën... Jan Kees Jager populair blijven. Ja, je kunt toch zien dat zij uh, in elk geval... als heel bekwaam worden gezien, maar ook niet onpopulair worden. Dus ze behouden eigenlijk hun kracht. Die twee komen blijkbaar authentiek over mensen, vinden ze geloofwaardig. En ze komen dus ook ja, redelijk bekwaam. Of men denkt, die zijn competent minister. die hebben het wel in, in de klauwen. En dat is grappig, want Rutte heeft natuurlijk toch... een gigantische blunder gemaakt, Die heeft zich 50 miljard verrekend. Ja. En hem wordt dat niet aangerekend, terwijl Hilde diep gaat een paar keer onderuit. Maar misschien is dat iets te vaak. Als het vier, vijf keer gebeurt, dat echt het, ja, de, de, het vertrouwen in zo'n politicus echt heel snel daalt. Kun je dat voorstellen als jouw markt? Dat het vertrouwen in mensen als Rutte en Jan Kees de Jager ook blijkbaar zo hoog blijft? Nou, ik begrijp dat niet helemaal. Want je, weet je, wat weten we nou precies wat er gebeurt met Jan Kees de Jager... en met de economie op dit moment in de eurocrisis? Nee. Ze kunnen zich nooit uh, uitspreken over waar ze werkelijk mee bezig zijn. op het moment dat ze zeggen van ja, we willen... Uh, Griekenland failliet laten verklaren of zo. Dan hebben ze een probleem. Dan hebben ze een groot probleem. Wat ze gaan doen, maar dat gaan ze niet tegen ons nee, zeggen. natuurlijk gaan ze het doen. We hebben inmiddels al gezien dat er overal op die manier over gesproken ja. wordt. Ja, maar, maar blijkbaar is dat niet zeggen wat ze gaan doen toch vertrouwenwekkend. Ja, dat vinden wij dus fijn. Dan, ja. dan denk ik, oh, hij weet wat hij uh, niet zegt. Ja. <laughs> nou ja, het, is, het is raar inderdaad dat natuurlijk mensen die uh, zeg maar echt achter de schermen kunnen kijken weten... Uh, dat er andere dingen gaan gebeuren dan dat de jager echt zegt... Maar wat hij zegt, blijkbaar komt voor veel mensen geloofwaardig over. Dat is zeg maar wat we in het onderzoek zien. Of, we kunnen niet in het onderzoek zien of hij ook de waarheid spreekt. Ik denk dat uiteindelijk Griekenland failliet ja, zal gaan. Toen, toen ik en, nog en even en terug aan het begin, gedacht. toen Rutte aantrad, toen, toen uh, ja, had hij de beroemde opmerking dit wordt een kabinet waarbij rechts zijn vingers gaat aflikken. Is het ook zo'n rechtskabinet geworden? Nou, dit, is een dit zijn er eigenlijk twee kabinetten in Nederland. We hebben het kabinet, het rechtskabinet, waar je dan je vingers bij kan aflikken, zeg maar met uh, CDA en VVD en de PVV. En dan moet je ook het SGP bij rekenen, want die zijn nodig voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is zeg maar het kabinet van de moraal. En dan heb je het kabinet van het geld, en van Europa, en van de financiële crisis, en daar zit de Partij van de Arbeid in. Met CDA en VVD. Want daar doet Rutte dan niet aan mee. Uh, sorry, dat doet uh, Wilders daar niet aan mee. Als het om uh, integratie en in andere zaken ja, gaat, dan, dan hebben we de gedogen ja, moraal, dan kun je met de, met de SGP ook uh, he, over... Nou, we mogen nog steeds uh, blasfemie, wordt, blijft lekker in het wetboek van strafrecht. Dat heeft de SGP dan binnengehaald. Gefeliciteerd, jongens. He, maar uh, ze steunen verder niet het economisch beleid. Dat moet met de Partij van de Arbeid gebeuren. En daardoor komt de PvdA in een hele rare situatie terecht... dat je feitelijk oppositie bent, maar tegelijkertijd regeer je ook economisch mee. He, en, en net in het de debat uh, heeft u geloof ik drie keer gezegd... dat het zo slecht gaat met de Partij van de Arbeid. In de laatste peiling stijgen ze weer. Ze blijven op 23 zetels. Waar het echt slecht mee gaat, is, de, is uh, het CDA. Daar praten we het niet over. Die staan inmiddels uh, nog maar op, uh, op 10,1 procent. Nog maar 15 zetels. Dit zijn dus de ChristenDemocraten... die nog in de jaren 50 en 60... ruim de helft van de zetels haalden. Terwijl Maxime Verhagen, uh, ja, de niet als officieel uh, benoemd, overigens leider van het CDA, ja, uh, wel ik... blijft zeggen dat ze toch heel zichtbaar zijn in deze regering. Ja, ja en hij is overigens ook een hier zeer onpop, even de meest populaire uh, politici. Hij wordt. Nou, zelfs door zijn eigen achterban niet heel erg enthousiast ontvangen. Zeg maar. Dus het, het, het is onzin. Het, de partij doet het heel slecht. Ministers worden heel slecht geëvalueerd, behalve meneer De Jager. Liberale premiers doen het veel beter dan de, de CDA-ministers. Eh, In de ogen van kiezers heb ik het nu over. Ja. Dus het gaat heel slecht met het CDA. Veel slechter dan met de Partij van de Arbeid. Het is heel interessant dat het debat daarop focust... terwijl de data, de gegevens en de analyses iets heel anders laten zien. Nou ja, misschien wel, omdat zijn de media, regeringspartijen... absoluut, uh, regeringspartijen het altijd uh, uh, moeilijk hebben... Want die moeten ja. die in populaire maatregelen nemen. En we hadden het er net met Rick van der Ploeg over. De Partij van de Arbeid heeft het eigenlijk voor het inschieten. Ja, maar daar dus slagen ze niet maar de, in. Maar de VVD gaat het heel goed. Die stijgen maar in de peilingen. Ondanks dat zij verantwoordelijk zijn ook voor hele nee, maar ik bedoel, de, de, de problemen. Ik ga dus... toch even op ja. de Partij van Arbeid door. Ja. Het is verbazingwekkend. Ze, ze want ze hebben 30 zetels in de Kamer. staan veel lager. Ja, ja, en eigenlijk lager. kunnen ze heel makkelijk oppositie voeren, zou je zeggen. Nee, ze kunnen nogmaals ze kunnen geen oppositie voeren. Want ze zitten in het kabinet. Niet formeel misschien. Maar goed, de PVD ja, is zo, zo leggen maar, ze dat zelf niet uit. Ja, maar, maar kijk, we zitten in een hele. Crisis. De Partij van de is natuurlijk zo'n partij die eigenlijk links moet zijn en mee moet doen met wat de SP doet. Maar doet dat niet, want die voelen daar een zekere verantwoordelijkheid voor. Ook omdat ze vroeger, maar ook in de toekomst weer in de regering willen Is Dat een, zitten. een foute keuze, denkt u. Nee, want je hebt hele verantwoordelijke partijen nodig in Nederland. Stel je voor dat alle partijen maar een beetje gezette schreeuwen zoals Wilders doet. Zo onverantwoordelijk roepen als de SP. Dat moet je echt gewoon niet hebben. Je hebt een aantal partijen nodig die, ondanks het feit dat niet iedereen roept halleluja, wat zijn jullie fantastisch zegt. luister, we moeten een snoeiharde maatregelen nemen. Dat is nu eenmaal nodig, krijg je inderdaad Griekse toestanden. Ja, toch aan, aan, aan die policy in één te komen, want ook daar hadden we het net over. Ronald Plasterk, financieel woordvoerder, die zei van de week ja, het is wel op met de steun aan de regering. Ja, zeker voor de bune. Voor de buren. U gelooft dat ook niet? Nee, natuurlijk niet. Die partij gaat gewoon de belangrijkste dingen gewoon steunen. Die gaan echt Nederland niet naar de Filistijnen helpen. Maar daar hebben we andere partijen ja, voor. meer zou de PvdA-dijs daar niet Ja, dat zou dus heel graag willen. Maar hoe ga je dat dan zeggen? Nou, we zijn eigenlijk ja. helemaal tegen, maar we steunen het toch. Dat kun je zo niet zeggen. Dus die mensen zitten in een spagaat die, die zeg maar, vrij pijn doet in het kruis. Dat, dat is het probleem. En niet bijvoorbeeld dat ze een andere leider moeten zoeken? Nou, ik denk dat een andere leider... op dit moment het niet veel beter zal doen. Omdat je namelijk in precies dezelfde spagaat blijft zitten. Namelijk dat een van de regeringspartijen... tussen haakjes, de PVV... Het beleid op de economie niet steun, daar waar de echt grote problemen zitten. Daar zitten echte problemen. Er zit een grote economische crisis. De Partij van de Arbeid wordt daar heel handig ook door de CDA en VVD in een positie gemanoeuvreerd. dat ze eigenlijk halve regeringspartijen zijn geworden. daar verantwoordelijkheid blijkbaar voor voelen. En je kunt daar dan wel voor weglopen. Dan krijg je of nieuwe verkiezingen. Wie zit daar in Nederland op de wacht? Niemand? Wachten? Zit daar niemand op de nee. wacht? Nou, in elk geval niet de Partij van de Arbeid. We staan niet lekker in de peilingen. En het CDA zal er ook niet heel erg, veel blij, heel erg blij mee zijn. PVV? En we zitten midden in een nee, in de, in de economische crisis. Ja, de PV zal het misschien niet helemaal uitmaken. Die halen wel weer heel veel zetels. Maar het gaat er natuurlijk om dat je nu niet midden in deze crisis, terwijl misschien Griekenland echt failliet verklaard moet worden, dat je dan gezellig weer eens een lekker verkiezingen gaat houden dus in Nederland. Dus deze regering gaat nog heel lang door. Deze regering gaat gewoon natuurlijk de rit uitzitten. En je krijgt, uh, en lekker met twee regeringen, namelijk rechtsom met de PV een aantal dingen regelen, en linksom of via het centrum, met de Partij van Arbeid, het economisch beleid en herstructurering van uh, uh, zeg maar de eurozone uh, gaan ze daarmee een doen. Een mooie middenregering. Ja, misschien hebben we toch nog de regering van Nationale Eenheid. Alleen niet op alle beleidsterreinen. En de cartoonisten zijn blij. Ja, joh, tuurlijk. Uh, hoe gaat het met PVV eigenlijk in de peilingen? Ja, dat gaat, uh, dat gaat heel goed. Die stijgen... Nou, die blijft eigenlijk gelijk. Er is een soort maximum ook aan de PVV. Ik ga eventjes altijd naar de gegevens toe, want ik wil geen fouten maken. Maar je ziet dat de PVV eigenlijk op hetzelfde zetelaantal blijft wat ze nu hebben. Ze kunnen één of twee zetels stijgen, daarna weer één of twee terug. Er is een soort maximum wat de PVV kan halen. Uh, een heel groot deel van rechtse kiezers zal nooit op de PVV stemmen. En een heel groot deel van de linkse kiezers al helemaal niet. U denkt dit is het maximum wat ze kunnen halen? Op dit moment wel. Wat wel kan gebeuren is als echt... dat weten we uit kiezersonderzoek, als er echt een hele grote crisis gebeurt... dus echt de economische omstandigheden van mensen dramatisch veranderen... dus echt de euro onderuit gaat... wij ook 20, 30 onze welvaart achteruit gaan... dan gelden alles wat ik nu heb gezegd... telt niet meer. Uit onvrede gaan mensen een heel ander stemmen. Dan, ja, dan, dan verandert echt... dat weten we gewoon crisis en oorlog... dat verandert mensen hun politieke opinie dramatisch. Dan tot zover uh, voor wat... Uh... 1 jaar kabinet Rutte betreft. Ander Krouw, blijf nog even zitten, want zo direct gaan we met Jean-Marc van Tol praten over cultuur. Maar eerst gaan we luisteren naar cultuur, naar Miss Montreal. Someone who will could you fall for me forever? Don't you turn your back? Turn your back on So scary to fall in love When you don't know someone that well Could you fall for me forever Don't you turn Voor Miss Montreal. En wil je het laatste album van haar uh, in huis krijgen, zo helemaal uh, voor niets. So anything else heet dat. Dan moet je antwoord geven op de vraag waar Miss Montreal muzikaal is opgeleid. Als je dat weet, mail dat dan naar vrijdagmiddaglive@avro.nl En de eerste vijf mensen, maar liefst die krijgen een gesigneerd exemplaar van de CD. So anything else. Onze gast deze cent! jean marc van Tol, tekenaar van fokken en Sukken. Welkom nogmaals. En ook aan tafel nog steeds André Krouwel. Uh, Jean-Marc, uh, eind oktober ben je trouwens ook op tv te zien... Hè? als presentator van een nieuw programma over strips. Ja, beeldverhaal bij de VPRO. Op zaterdagavond, uh, Nederland 2. Want er moet meer aandacht voor strips op tv? Of? Nou, dat was in eerste instantie wel waarmee ik mee begonnen ben... Uh, een paar jaar geleden om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar inmiddels vind ik het gewoon heel erg leuk... om een leuk televisieprogramma te maken. André Krouwel, een, een stripliefhebber... Eigenlijk niet. Niet? Nee, ik ook moet, niet. Ik moet zeggen dat ik lees zoveel van mijn werk. dat als ik thuis ben, dat ik gewoon helemaal niet wil lezen. Lekker ontspannen door al die plaatjes. Nee, nee, nee, ik lees helemaal niet De, ook zin plaatjes. Geen strips, helaas. Nee. Ja, het, lekker is, uh, lekker ja, het is sporten. Lekker sporten. Ook heel, heel verstandig, heel gezond ook vooral. Uh, Jean-Marc. Um, maak je trouwens veel grappen over politiek in je. Ja, bijna wel. Iedere dag. Ja, ja. ja want nee, maar het, het grappige is dat je net zegt van ja. eigenlijk interesseert het me niet. Maar het is wel een dankbaar onderwerp. Om, om grappen over te maken? Nou, de grap is dat we maken een stukken met z'n drieën. En uh, alle drie hebben hele andere denkbeelden over de maatschappij. En dat maakt ook dat onze grappen alle kanten op gaan. En uh, ja, je wordt nog wel eens gebruikt als je grappen maakt door politici... om bijvoorbeeld een soort propaganda uh, voor bepaalde ideeën uh, te voeren. En dat, dat willen we helemaal niet. We ja, Ver, nee, ver, ver van, ver van blijven. Ja, ja, ja. Je hebt voor ons uh, een, een toneelvoorstelling uh, bezocht... van Helmut Woudenberg, Ubermensch heet hij. Ja. En je hebt een boek gelezen, het ligt hier uh, voor ons... van Robert Enke, Een uh, al te kort leven... Uh, over... nou, voor het enke is niet degene die het geschreven heeft. Dat is de, de keeper. De keeper waar het over gaat. Ja, precies. Ja, en die heeft zelf gepleegd uh, twee jaar geleden. Zullen we beginnen met het toneelstuk? Ik vind het altijd goed. Het, uh, ja, ik vond het grappig wat je net had over crisis en oorlog, uh, André Kauw. En dat dan de politiek toch verandert. En dit toneelstuk gaat over uh, Hitler. Uh, Helmut Wouderberg speelt Ubermensch. Dat is een monoloog. En eigenlijk zie je alleen maar twee stoelen en... Helmut Woudenberg op het podium, die een, uh, ja, alleen maar een bruin pak aan heeft... en niet een snorretje of zo, maar hij staat daar een monoloog te houden in, in drie delen. En het eerste deel is ongelooflijk fascinerend. Ik was, ik was helemaal echt ons te boven ervan. Uh, hij, eigenlijk wat hij vertelt is het gedachtegoed van Hitler over een vreemd volk. Wat, wat doet een maatschappij als je belaagd wordt door een vreemd volk? En dat doet hij zonder het woord Jood te noemen, of zonder het woord Duitsland... of. Uh, uh, ja, crisis of oorlog te noemen, waardoor je als kijker ook bij jezelf gaat nadenken... van wat doet het bij mij eigenlijk? Wat, want je gaat zijn gedachtegang volgen. Je gaat het bijna geloven. En het is heel moeilijk om dan de vinger achter te krijgen waar de logica niet klopt. Ja, dat, is, dat, dat duurt ongeveer twintig minuten of misschien wel een half uur. En het is zo fascinerend, omdat je niet alleen kijkt naar een ontzettend goed acteur... Maar ook naar jezelf. Van, hé, hoe kan het dat ik dit ga geloven? Hij baseert zich in dit stuk, Helmut Woudenberg, de acteur... gewoon op, op, op feitelijkheden. Ja. Hè? Op dingen die Hitler ook werkelijk eens gezegd heeft. Ja. Dit, is, dit komt echt aan mijn kant. En, en, en dan is het uh, indrukwekkende? Of waardoor het je raakt dat het tegelijkertijd ook heel herkenbaar is... en denkt dat zou nu geschreven kunnen zijn? Nou, het is, dat is het. Dat is natuurlijk heel eng. Dat je blijkbaar mee kunt gaan. Nou, dat het zelfs zo, zo is dat, doordat hij het woord Jood niet noemt zou het ook wel eens gewoon in deze tijd kunnen zijn. Het kan ook wel eens over Marokkanen gaan... of over hoe we omgaan met integratie in Nederland. En, en er worden ook dingen gezegd waarvan je denkt... Ja, dit hoor ik eigenlijk constant om me heen bij mensen. En leidde dat bij jou tot inzichten in de persoon Hitler... die je daarvoor niet had? Nou, dat, dat was dit stuk wat minder. Uh, dat was eigenlijk het tweede deel. Dat was wel interessant, omdat hij daarin wel teruggaat. Dan speelt hij de jeugd van Hitler... En dan brengt hij meer een soort verklaring, een soort psychologische achtergrond... over hoe iemand, als hij heel veel uh, ja, geslagen wordt... en hoe hij uh, onthecht, opgroeit in een gek gezin, wat dat dan uiteindelijk kan betekenen. En dan, dan krijg je wel meer feitelijkheden uh, te weten. Dat deel is ook nog steeds heel erg, heel erg fascinerend. Heel erg ontroerend zelfs. Uh, ontroerend? Maar, ja, ik heb, ik heb zitten janken. Kun je dat voorstellen, andere Krouw, dat je zo'n verhaal over Hitler bekijkt... en dat je ontroerd raakt door de persoon die daar neergezet wordt? Nou, waarom niet? Ik kan me dat voorstellen dat een acteur dat zo geloofwaardig neer kan zetten. En het leven van Hitler was ook... Dat, die, die ideeën komen niet zomaar in iemand voort. Dat, die heeft ook wel flink wat meegemaakt natuurlijk. Dat was een vrij ja. gefrustreerd mens ook in zijn leven. Vanuit zijn jeugd, maar ook vanuit wat hij als jongvolwassen heeft meegemaakt. Dus. Want waarom moest jij daarom huilen? John? Nou, dat is op het moment dat hij de dood van zijn vader beschrijft. En dat hij keihard gillend bij de lijkkist eigenlijk woedend wordt, omdat hij liever nog langer had geleefd... om later wraak te kunnen nemen. Hitler was dertien toen. Ja, en dat is heel erg mooi. Dat is dat wordt, wat in eerste instantie, denk ik, dat het gaat om uh, ja, de, de pijn bij het verlies van iets. En, en nu gaat het gewoon om woede. En dat, uh, woede waar je dus in kunt inleven. In ja, nou ja, ja, ja, en het is ook het is ingewikkeld. Want Hitler is natuurlijk de ver, verpersoonlijking van het kwaad. Ja. Je kan toch uiteindelijk medelijden krijgen met zo'n man... Dat is tegelijkertijd het fascinerende, neem ik aan van die voorstelling. Ja. Uh, we, we moeten ook even naar het boek, want anders houden we daar te weinig tijd voor over. Over uh, ja, de, de, de Engelse keeper. De... Nee, dat is een Duitse keeper. Oh, sorry, hij heeft dit de, de Duitse Duitse elftal gespeeld ja. op het Enke. En hij heeft twee jaar geleden zelf moord gepleegd. En, uh, ja, ik, ik zelf heb helemaal niks met voetbal, of nauwelijks iets met voetbal. En ik vond het boek ook weer zo fascinerend. Ontroerend. Wa want waarom? Nou, het is een biografie uh, geschreven door Ronald Reng. En hij... Uh, nou, hij vertelt eigenlijk niet echt waar die depressie nou precies vandaan komt. Dan moet je als lezer maar een beetje zelf erop op, op, op, op komen. Maar hij beschrijft die, die ongelooflijk keiharde topsportwereld van voetballers. Uh, weet je wel, een keeper die heeft altijd de twijfel dat er nog twee, drie andere keepers zijn. En hij moet altijd goed presteren. Maar op het moment dat je in het goal staat... Dan, dan moet je je ook ontzettend door je intuïtie laten leiden. Je hebt echt je ontzettende reflexen nodig. En Deze Robert Enke kon heel goed, had heel goede, goede reflexen ondertussen uh, werd hij helemaal gek van bijvoorbeeld een doelpunt dat tegenscoord werd. En hij heeft er soms als acht onze oren gekregen... waarbij het meestal niet eens zijn schuld was, maar gewoon een slechte verdediging. En dat tocht hij zich heel erg aan. Dan ging hij s'nachts de hele avond zitten malen en zo. En dat, dat hij heel succesvol was, geselecteerd voor het nationale elftal... Ja. en toch uiteindelijk zelfmoord pleegde. Ja, dat en... is, eigenlijk snap ik dat wel. Dat, als je het boek hebt gelezen, dan begrijp je juist... Hij zegt op een gegeven moment ook van... ja, maar ik kan toch niet in een kliniek gaan? Iedereen denkt denkt aan mij als het nationale de, de keeper. Ik kan toch ja. niet met mijn depressie iets doen? En wat snap je daaraan dan? Nou, kijk, op het moment dat jij uh, zo leeft in zo'n wereld... met topsport en druk en belangen... en je kunt niet naar buiten toe met wat je eigenlijk werkelijk bezig houdt... namelijk dat je gewoon een mens bent met de normale pijn... of dochter. Weet dochter. Dat een jong kind wordt uh, verloren. Nou, dat, dat levert allemaal verdriet op waar hij niet mee mag uh, omgaan. Onder andere omdat hij bijvoorbeeld bij Barcelona speelt... en mensen als Louis van Gaal en zijn keeperstrainer Hoek... Ja, keihard zijn. Het gaat ook om miljoenen. Het gaat niet om, om personen, het gaat om... Om, ja, om heel veel geld te belangen. En, en belang. dat gaat zo ver kun je je voorstellen, inderdaad... dat je ervoor kiest om een eind aan, aan je leven te maken. Ja, ik kan me niet voorstellen, maar er zijn mensen die dat doen. En dat, ja, dat is heel erg triest. Je zou, hopen dat hij, je zou voor hem hopen dat hij nooit die wereld gekozen had... en dat hij gewoon een mens had kunnen zijn, dat hij nog leefde... en er voor zijn, voor zijn kind kon zijn. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gekozen voor een uh, einde waarbij hij een eind aan zijn leven maakte. Ja. Is, is dat, want hij was uiteindelijk depressief, wat natuurlijk ook gewoon een ziekte is... Ja, maar wat hier in dit boek niet helemaal goed tot uitdrukking komt... is waar komt die depressie nou precies vandaan? Is het iets erfelijks of heeft het te maken met die topsport? Heeft het te maken met dat je altijd maar moet presteren? En ik denk zelf, hij uh, vertelt ergens dat hij uh, zijn ouders gaat scheiden. Dan is hij 13 of 15? En dan, uh, dan neemt hij zich voor om nooit meer naar buiten toe... iets van emoties te laten zien. Dus hij kwam ook altijd heel over als een hele coole, rustige meneer. Daar begon het misschien al zelfs. Ja. ja, precies. Dank je voor je beschrijving van dit uh, prachtige boek. En de prachtige toneelvoorstelling van Helmut Wardenberg, Jan-Marc van Tol en ook André Krauwel, dank. Avond. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Deze week met de acteurs van Wim T. Schippers. De stiefmoeder van Renate Dorrenstein. De goede vrienden van René Appel. En het voetbalteam van regisseur Jean van der Velde in All Stars. En live muziek van Houses.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 Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. De Gebroeders Levenhart van Astrid Lindgen. Een klassiek tijdloos kinderboek bekroond met een zilveren griffel. Tijdelijk slechts 4,95. Alleen in de Libris boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken.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 Tot 200 euro korting op een multifocale bril. Dat zie je alleen bij AIW Schoenenveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet mislukt. Dit is Radio 1.